Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister De Jonge van Volksgezondheid wil het aantal herhaalde abortussen terugdringen... door duurzame anticonceptiemiddelen te vergoeden, zoals het spiraaltje. Eén op de drie vrouwen die een abortus ondergaat heeft dat al eens eerder gedaan. Volgens de minister kan betere anticonceptie dat voorkomen. Het voorstel staat in een nota van het kabinet over medisch-ethische onderwerpen. Daarin staat ook dat het onderzoek naar de behoefte aan stervenshulp bij voltooid leven... eind volgend jaar is afgerond.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 Het Syrische leger heeft een belangrijke grenspost met Jordanië weer in handen. Het gaat om Nasib in de regio Dara, waar het regime enkele weken geleden een offensief startte. Het lijkt erop dat de militairen nu kunnen doorstoten naar de stad Dara... waar zeven jaar geleden de revolutie begon, die leidde tot de Syrische burgeroorlog. Door het oprukkende leger zitten 300.000 vluchtelingen in de grensregio Klem. Ze zijn in Jordanië en Israël niet welkom. Israël is ook beducht voor de Iraanse milities en Hezbollah die met het Syrische leger meevechten en nu wel erg dicht bij de Israëlische grens komen. Kiki Bertens heeft op Wimbledon gewonnen van vijfvoudig kampioen Venus Williams. Ze versloeg de Amerikaanse in drie sets, 6-2, 6-7 en 8-6. Haar derde matchpoint was raak. Bertens speelt in de vierde ronde tegen de Tsjechische Pliskova of de Roemeense Boezarnescu. Het weer. Het blijft vannacht droog, minimaal tussen 10 en 15 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 19 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu, zie het. That tonight's gonna be a good, good night. So that tonight's gonna be. weekend hier in Zandvoort is geopend. En ja, zo'n plaat als Paul Johnson, Cat Cat Down. Ja, dat hoort er toch wel een beetje bij, hè? Ditmaal in de Matthew Anthony remix. Hij is op dit moment net uitgekomen. Ja, het origineel van Paul Johnson, je kent hem wel. Die is alweer van oktober 1999. Ja, hele gave single. En ja, is er een paar keer een remix van geweest. Maar ja, ik vind deze toch wel erg lekker. En ja... Wat er voorkwam, nou dat was ook een lekkere plaat. Friends Within. Ook UK-based, ja. Daar houden we toch een beetje Brits, hè? En deze plaat heet Lonely, de uuropener. En heerlijk, hè? Oh, zomer. Ik hoop de, dat je al vakantie hebt. En anders, ja, dan zullen we toch nog even met de zomerse beats uh, van ziet moeten doen. De komende tijd houden we nog uh, lekker warm. En ja, wat ook lekker warm is, dat zijn onze Belgische duivels. Want ze staan gewoon met 2-0 voor ten opzichte van Brazilië. Dus ja, we wensen ze veel succes. Met een schuinoog kijken we mee, dus mocht er wat veranderen... Dan hoor je het hier natuurlijk als eerste. Ja, de komende twee uur zie je het op jouw CFM Zandvoort. Wat kun je vanavond allemaal verwachten? Nou, we hebben weer hete nieuwtjes erbij gepakt. En eentje, die ligt er niet om hoor. Oeh, iemand die heeft zijn vingers flink gebrand. Wie dat is, dat hoor je straks natuurlijk. Natuurlijk, onze enige echte DJ Dion Sidney, hij is er vanavond weer gezellig bij. We gaan straks even met hem kijken in de charts. En jawel, dan twee uur. Dan is hij er gewoon een uur lang non-stop in de mix. Hou hem lekker hier op jouw 106.9. Misschien kijk je wel via een digitale televisiekanaal. Dat kan natuurlijk ook. Ofwel via DAB+. Dit is hier het Met een van mijn favoriete platen. PAX Electric Feel. Zo'n lekkere Soberse rammer. Met een ijskoude verslaving. In de linkerhand of in de rechterhand. En vrouw niet in allebei de handen. Dit is See It, Jouw vrienden van de radio met Pax.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 En ja, over Brazilië gesproken, daar gaat niet zo goed mee. Ze staan met 2-0 achter van België. Tot zover de update van het voetbal. Want het is gewoon tijd voor een leuk nieuwtje. Want ja, het, het is niet alleen maar kommer wel, eh, Maar een Nederlandse stel, ja, die, die heeft een visitekaartje afgegeven hoor. Want de Nederlandse bruiloft gaat viraal met een briljant hardstijlend eindnummer. Ja, dit is weer even wat anders dan Michael Bublé door de speakers... Ja, de ultieme ingrediënten voor een bruiloft: een zomerse dag met een temperatuur van rond de 25 graden. Niet te koud, niet te warm en ja, inclusief een zomeravond: een idealistische locatie. Pulkaarsjes, lampionnen en andere sfeerverlichting. Een tot over hun oren verliefd bruidspaar en Ed Sheeran, of een andere artiest met een zoetsappengeven waar, die door de speaker gehand. ja, niet voor dit uh, echtpaar, want die hadden een uh, feest hoor. Ja, bij de Achterhoekse Gerrit Vijver en Monique Hengelvelde ging het er iets ruiger aan toe. De twee trouwden op 25 juni in het Gelderse Eefde. En ja, wat betreft weer en locatie waren het traditioneel. Het was een prachtige zomersdag om te trouwen op een chic landgoed. Qua en muziekkeuze was het een ander verhaal. Die waren vervangen door een gigantische lichtshow... en een hardstyle slot Die hoort hem hier achteraf. Ja, dit is toch briljant? Het hardstyle-nummer Church. Schalde over de tuin van het landhuis dat zelfs het decor vormde voor een laser, licht en zelfs vuurshow. Het spektakel werd vastgelegd op video. En ja, die ging vervolgens hartstikke viraal. De video is sinds afgelopen maandag al meer dan een miljoen keer bekeken... ...en gedeeld op verschillende websites. Ja, mocht je wel eens kijken op Dumpert. Nou, daar stond hij helemaal hoog in de top 10. Ja, we snappen het voorkomen. Hulde voor een nieuw bakken, echtbaar. Gerrit en Monique. En ook namens Sea-it. Ja, heel veel geluk in de liefde natuurlijk. En ja, geniet nog van de mooie feestjes uh, als je hier naartoe wil gaan. Ja, het is uh, niet uit te drukken, maar. een feest als Sensation. Uh, daar zou dit niet mee staan hoor. Ongelooflijk! En ja, we gaan toch maar weer wat uh, naar de rustigere uh, muziek hoor. Ja, het is altijd wel leuk hoor, dat uh, hardstijl, Maar ik vind het toch wat rustiger. En ja, misschien ga je wel met vakantie. Misschien ga je wel naar Griekenland. Nou, dit misschien ken je nog hoor. Greece 2000. Ditmaal hebben Kevin McKay en Trilucid lucid hem onder genomen. Hij scoort ontzettend hoog al. In de Ibiza Chart. En ja, dat is toch wel een toonaangevende chart over wat is hot. En wat ze, eh, wordt er totaal niet gedraaid. Hij heeft inmiddels een... Uh, eens even kijken welke plaats heeft hij al ingenomen. Nou, hij is flink aan het klimmen hoor. Hij staat op dit moment op uh, nummer 17. Jordan, Kevin. McKay met Kreese 2000. Dit is See It. Met straks natuurlijk nog veel meer nieuwtjes. De Charts en natuurlijk... Dion Sydney.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 Ja, ondertussen wordt er ook uh, gescoord op het WK. Ditmaal voor Brazilië, dus 2-1 is de stand op dit moment in het voordeel van de Belgen. Mocht er nog wat veranderen, dan hoor je het natuurlijk gelijk. We gaan nog eventjes doorknallen hoor, want ja, we hebben zoveel lekkere muziek. Wat dacht je van deze? Klingande en Krisha in de Rebel Yale in de DJ's from Mars Club Mix. Geweldig, ja, wauw, wat een plaat. Wat wat minder geweldig is, ja, we kunnen er niet omheen. Een strafrechtelijk onderzoek naar de belastingfraude door Avroject. Nou ja, Afrojack zelf, die zal er weinig mee te maken hebben gehad. Althans, dat meldt de Telegraaf. De zaak tegen de Nederlandse DJ zou samenhangen met de arrestatie van zijn adviseur Frank B. Daar hoorde je vorige week al meer over. Ook bekend als de fiscalist van de sterren. De Fiat viel in Maartenkantoren en de woning van B binnen. Ja, een aanleiding was de verdenking dat hij Nederlandse artiesten op papier naar belastingparadijzen liet verhuizen om belasting te ontduiken. Zo zou Afrojack zijn onderneming hebben ondergebracht op Cyprus en Guernsey. Ja, eind mei zou de Fiat een inval hebben gedaan bij de ex-manager van Afrojack, met wie hij in 2015 opbrak. Zijn huidige manager laat aan de krant weten dat de DJ op dit moment geen commentaar geeft op de zaak. Ja, na de arrestatie van B de 30-jarige muzikant via een woordvoerder weten. Uit het persbericht van het OM blijkt dat er sprake is van een strafrechtelijk onderzoek naar de belastingadviseur van Afrojek. Hij is daar erg van geschrokken. Hij weet niet beter of al zijn fiscale zaken zijn conform de wetgeving geregeld. En hij wil benadrukken dat het gaat om een verdenking van de belastingadviseur. De zes man beklemtoonde toonde dat de DJ zich niet dagelijks bezighoudt met zijn financiën. Alfred Jek is als DJ-producer hoofdzakelijk met het maken van muziek bezig. Hij neemt deze zaak heel serieus en heeft zelfs niet te verbergen voor de Fiat. Herkent zich dan ook niet in de veroordelende berichtgeving... die inmiddels in de media zijn verspreid over deze zaak. Ja, de bron hiervan was dus echt heel nieuws. En ja, hoe het uh, daarmee gaat aflopen. Nou ja, volgende zaak gewoon hier. En dan hoor je het vanzelf wel voorbij komen. Ja, zo meteen gaan we gewoon weer even kijken... Of de charts nog allemaal gezellig zijn. En zo meteen, Ja, na tien uur. Hij is er hoor. The one and only DJ Dion Sydney, Een uur lang in de mix. Jawel. Hij doet het gewoon hoor. Een uur lang in de mix. Een nieuwe plaat van Insert Coin Records. Full Coder. Met It's Time. Het staat op een punt van uitkomen. Maar hierbij zie je het helemaal hoor. Oh. It's time. Jawel. It's time. Een beetje techie. Een beetje progressive. En een paar special effects. Dit is See It. Tot aan 11 uur. de hete dance beat. Yeah. No. Die. It's, it's time. Deze volcoder, it's time. Op deze EP staat ook nog een andere plek, Infinitum. Hij komt binnenkort uit onder Insert Coin Records, 106 alweer. Ja, het is weer een genotje hoor, deze. Als je dit hoort op een festival, nou, dan ga je wel flink los. We gaan kijken in de charts, want wat hebben we klaarstaan? Nou, we pakken gewoon de normale top 10. En op nummer vinden we lekker El Sueno's featuring Martina van Martina Camargo en Dennis Cruz op Moon Harbor Recordings is toch lekker voor op de zomeravond voetjes in het zand een mojito in de hand of wat anders lekkers natuurlijk een ijskoude cola. Dat kan ook maar als je nog moet rijden. Op nummer 9 vinden we DJ Kose. Uh, met pick-up in de 12-inch extended disco versie. En dit is ook alweer zo'n lekker vooraf het plaatje. Zo'n lekker groove erin. Oh. Ja, dit is ook wel een favorietje van uh, Dion Sydney hoor. Een favoriet die je vorige week al bij mij hoorde voorbij komen. Nasser Baker met Say Something. Vinden we deze keer op nummer 8. Ja, hij gaat lekker. En hou hem in de gaten, hoor. Deze gaat wel die top 3 uh, in, hoor. Op nummer 7. Ja, je hoorde hem eerder deze avond al in de uitzending. Packs met electric fuel op Glasgow Underground. Je krijgt toch wel zo'n lekker warm gevoel van. Gauw naar nummer 6. Daar vinden we Anonymous van Joss Butler op Hot Creations. Toch heel wat anders... Oh, in deze chart. Een plaat. Die tipte al bij DJ Dion Sydney is deze plaat van Tika en Kols. Hall, je vindt hem nummer 5. Wat, wat is het Dennis? Wil je gelijk erop inspringen? springen? Ja, ik vind hem heel dik. Ja. <laughs> Komt hij vanavond in je set voorbij? Welke is dit? Tika en Kols met Hall. Nee, ik denk het niet. Dat is nou weer jammer. Draai jij hem dan anders? Ja, ja, ja. Dat, dat, uh, dat moeten we even snel gaan voorzien. Na, de, <laughs> na er overeen te komen. Ja, ja, ja. Nee. Dat, dat, dat, het kan geregeld hier worden allemaal hoor. Klaart er wel u wat Natuurlijk. Ja, maar we gaan gauw door. Want op nummer 4 vinden we Purple Disco Machine met at night Ik denk dat hij al twee, twee maanden geleden hier voorbij kwam. Deze plaat. ja Ik denk nog langer geleden. Ja. ja deze is ook wel echt tig keer opnieuw uitgebracht. Ja, maar deze versie, die, die hebben we twee, twee maanden geleden denk ik al gedraaid. En nu ja, op nummer vier. Uitgekomen op Defected. Een plaat die ook al uh, flink uh, uitgemolken is. Is Born Slippy. Van Andrew Meller, The Reincarnation. Maar ik vind het wel geweldig hoor. Oh! Deze, deze klassieker, ja. Hij doet het elk feest nog steeds goed, hoor. En wie het ook goed doet, dat zijn de Belgen. Ze zijn door. Oeh la la. Helaas chocolade. Wat, wat, wat wil je zeggen? Helaas chocolade. Ja. Die Brazilianen konden er geen chocolade meer van maken. Nou, het werd wel eventjes een binnenkneipert. tussen die 2-1 maakten. Ik denk, nou, jongens. Nou ja. Veel van mee hoor. Ik heb niet getwijfeld over België. Ik keek hier met een schuin oog. En he, ik vond ze geweldig. Ik, ik, ze verdienen ontzien, het ook. één van uh, Nederlanders. <laughs> <laughs> ja. Op nummer twee, uh, wat door met de charts, vinden we Adam Baier en Bart Skills met Your Mind. You're losing, you're losing, you're losing, you're losing. Toch heel wat anders, hè Dennis weer. Deze top 10. Ja, absoluut. Maar dat mag ook wel weer een keer. Hè? Ja, maar gewoon van wat er allemaal in zo'n top 10 staat van platen. Hoeveel verschillend het kan zijn. Eén een moment zit je gewoon in een lekkere vooravondplaat, een andere moment in een uh, tech house plaat. Ja, ja, het kan alle kook op, hè? En dan die nummer 1. Jawel, daar vinden we. Café Delmar. in the Tale of Us. Remix. Die staat al heel lang op uh, hooglijst. Uh, ik draai hem uh, volgens mij vorige week nog. Ja. ja. Ik vind het een van mijn favorieten, hoor. Het ja, blijft ook een uh, tijdloze plaat, hè. En hij wordt ook elke keer uh, aan de tijd aangepast, hoor. Oh! Dit vind ik het mooiste stukje, die opbouw. Ja, als, als, als, ja ik moest als, als, even de schuif openzetten... Als, ...dat als, uh, die jongens in die ja. ook hem uh, goed mee kon pakken. Ja. Ja, maar hij is echt ook heel hard gewoon. Is gewoon het, het raam staat hier over van de studio. Ja. En, en ik zie mensen hier gewoon de handjes in de lucht doen. Ja. Dat, dat vind ik wel leuk, hè? Ja, het kan ook zijn dat ze blij zijn voor België. Ja, dat kan ook. Bij <laughs> mij is ze ook blij. Zeker, zeker. En, dat, en dan is het zo jammer. Van de preview is er gewoon het, uh, het stukje op, natuurlijk. <laughs> hey, maar... Maar je, je vroeg net uh, wat. Uh, en we doen ook best wel aan verzoekjes hoor, Dennis. Oh? Ja, we, do we doen het gewoon. Ja, jij zegt net... waarom draai jij hem niet, die plaat van Coles en Tiga? En wat gaat die doen? Ik, ik flikker het er gewoon. Ik knal er gewoon in. De nieuwe plaat van Coles en Tiga. Ho! En Dennis, dit doet me toch wel weer een beetje denken... aan de sensation van een paar jaar geleden hoor. Ja ja, ja ja. Wat een uh, wereldplaat was dat toen... Met die mooie flikkerende bal in het midden. Ja, oh, nog eventjes de mooie momentjes terugpakken. Laten we die bal nog even flikkeren. Ik ga gewoon even kijken. Knallen door de eten. Zometeen, na het weerverkeer van 10 uur. Ja, wel geüpdate hoor. Dan hoor je hem hoor. The one and only, DJ Dion Sydney Live in de mix. Hou me hier op, CFM Zaltvoort. On air.